opstandelingen hebben gedood. De stad lag afgelopen dag opnieuw zwaar onder vuur. Het leger zou de westelijke stad op drie plaatsen hebben aangevallen. De opstandelingen zeggen dat de aanval is afgewind, maar dat er minstens 30 mensen zijn omgekomen. NAVO-toestellen hebben 15 tanks bij Misrata kapotgeschoten. Er wordt al dagen hevig gevochten in Misrata, de grootste stad die in handen is van de opstandelingen.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 Heerder, schonk Teler en Jurk die ze droegen tijdens een Oscar-uitreiking aan een aidsfondst. Die bracht meer dan 100.000 euro op. Het is nog niet bekend wanneer de veiling is. Het weer droog en temperaturen net boven het vriespunt. Overdag zonnig en 14 tot 21 graden. Dit Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV. radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. We got it. Maybe that will shock you. your love. Don't die, no. Especially when it penetrates and leaves you. Ja. www.zfmzandvoort.nl ZFM ZFM Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben Zit dus de beeldmog en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 mijn moeder dus van mij, zit ik van jouw zee idee wat.